In de Brabantse gemeente Oosterhout heeft een wandelaar ruim 50 plastic vaten met vermoedelijk ecstasyafval gevonden. De vaatjes met een inhoud van 20 liter per stuk lagen op een bospad in het buitengebied. Waarschijnlijk zijn ze gedumpt door een laboratorium waar ecstasy wordt geproduceerd. De vaten waren afgesloten dus er is geen schade aan het milieu. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, vannacht kans op nevel of mist. Morgen een warme zomerse dag met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat nou tussen Laren en Afrit Bunschoten een file van 2 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Afrit Everdingen staat 5 kilometer file, drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Den Bosch vanuit Utrecht kan meter omrijden via de A27 en de A15. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoete 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, En is Zie Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu ZFM in de avond. When you got the feeling. Maar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 You got to have the feeling. Sure, you're born. Get it together. till it's Send <laughs> it.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 Oh of Yeah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 Ben de schoenmaker bij de verkeerde leest.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 Ik zelf niet al die jaren nooit geweest, ik ben mezelf niet al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op geweest, ik ben mezelf...